Nogmaals goedenavond. Dit uur natuurlijk het overzicht van het buitenlands voetbal. U krijgt de karakteristieken van de wedstrijden in Nederland. En ook die ene straks nog, VVV-Ado, als die afgelopen is en die oudkant. Dat uh, duurt nog een uh, nou, ruim half uur. Een uh, hoekschop vanaf de linkerkant wordt voor het doel gezet. Maar keeper Cortino wordt uh, te hard aangepakt door de aanvallers van VVV. VVV leidt met 2-1. Na 12 minuten spelen in de tweede helft, uh, het is uh, iets weggezakt. Zoals je eigenlijk mag verwachten als de nummer 16 tegen nummer 14 speelt. Maar... Het is wel een leuke wedstrijd tot nu toe. En uh, door wat slordigheidjes, onder andere van keeper Gentenaar... Uh, kwam er opeens spanning voor de doelen. Met name voor het doel van uh, VVV. Maar VVV heeft de voorsprong nog altijd. Nu de doeltrap van uh, Coutinho, de vrije trap, heeft hij genomen. Komt bij Meeuwers terecht. En Meeuwers draait zich aardig vrij. Speelt de bal dan naar voren naar nou, Ucebo. Die wint uh, half uh, het duel met zijn tegenstander. Bal gaat over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden. Het is wat stilletjes in uh, de koel. Cool. De mensen die er een echt avondje uit van maken... die zitten eigenlijk te kijken en te wachten op wat spektakel, zoals we dat in het eerste deel van de wedstrijd hebben gezien. De inborp vanaf de rechterkant naar Ucebo. Ucebo probeert de bal terug te geven, dat lukt ook. En dan gaat Meuwes aan de buitenkant, gaat er langs. En brengt de bal richting tweede paal. En daar is Wilschut uit de lucht. Maar hij raakt zijn tegenstander en dan krijgen we weer een hoekschop. Zijn tegenstander is Ami weer in genade aangenomen... na wat problemen intern bij ADO Den Haag. Ami heeft de bal het laatst geraakt en dan krijgen we een hoekschop vanaf de linkerkant. Kijken wat dat gaat opleveren als Emmenico onder andere mee naar voren gaat. En ook uh, Yoshida kan heel aardig koppen. Het is uh, Brian Linsen die de hoekschop gaat nemen vanaf de linkerkant. Met het rechterbeen. En dus zal een bal uh, richting keeper Coutinho gaan kijken waar die komt. Daar komt hij de tweede paal. Maar Coutinho kan de bal moeizaam uh, dat wel in twee instanties pakken. Voordat Wildschut hem in kan schieten. Coutinho gaat de bal weer in het spel brengen. Doet dat met een lange trap naar voren. Stand nog altijd 2-1 in het voordeel van VVV. Missed the boat that day He left the shack But that was all Lido Shuffle van Bos Keks. En die houtkamp. We hadden natuurlijk leuke voorbeschouwingen over VVV-Ado. Maar nu nak gewonnen heeft... Ja. De katse viool, hè? Daar zitten we gewoon naar te kijken. Wij zitten gewoon naar de katse te kijken. Maar uh, ik moet zeggen, het blijft humoristisch. Met name als je Ucebo in deze wedstrijd aan het werk ziet. Als ik toch... Uh, uh, TV-maker was, dan zou ik vijf minuten van deze wedstrijd alle acties van Ucebo laten zien. Dan zie je alle hoogtepunten en dieptepunten in het leven van een voetballer. Want echt de mooiste acties met, met ongelofelijke missers. Zojuist een voorzet van Linzen uh, wist hij uh, naast te tikken. Nu een uh, mogelijkheid voor Ado Den Haag. Immers, nee. Nog altijd 2-1 overigens. Uh, en het is toch altijd leuk om naar te kijken als Neuwers de bal meegeeft aan uh, Linzen. Maar uh, Linzen kan er niet veel mee doen. En dan is er een beetje slordigheid bij Ado Den Haag. Moet uh, van heel ver de keeper eruit komen. Die is nog steeds uit. Linzen schiet hij op. Nee, hij durft het niet. Hij houdt hem bij zich en geeft hem naar de buitenkant. 2 in de voorsprong voor VVW Benmo. Balbezit voor Kruis. geeft hem. Uh, aan uh, Wildschut mee. Wildschut gaat dus lopen met de bal. Nou, hij is een man of vier voorbij. Dat probeert hij. Uh, heeft nog altijd de bal. Brengt hem goed voor het doel. Maar dan wordt de bal door Visser weggekopt En uh, verder getransporteerd door Omeru. Uh, en blijft de bal een beetje in de lucht hangen. Maar heeft uh, Van Hult een vrije trap uh, gegeven. Omdat Holla te hard werd aangepakt door Horvat. En die vrije trap ligt voor Holla. Want Holla kan vanaf deze afstand. Een meter of 25 van het doel van uh, Gino Cortino een uh, hele aardige uh, vrije trap uh, afleveren. Dat, uh, daar staat hij onbekend. De huurling van FC Groningen. Goede voetballer. En als ik Groningen zie voetballen, dan denk ik: Nou, zo'n jongen als Holla, die kun je toch heel aardig uh, bij hebben. Een man die voor gaat uh, in de strijd. Maar goed, hij staat nu even bij VVV in het shirt. Hij gaat uh, klaarstaan voor de vrije trap. Ook Brian Linsen staat erbij. Maar ik denk dat het holla wordt met de rug nummer 23. Die gaat uh, proberen de voorsprong te vergroten voor VVV. De aanloop, het schot. In hoek. prachtig. Oh, oh, oh, wat scheelt het zegt. Centimeters gaat die bal naast het doel van keeper Gentenaar. Ja, ik mag dat wel hoor, dat soort uh, vrije trappen. Prachtige vrije trap. Hij gaat over de muur en het scheelt echt centimeters dat die bal er niet in gaat. Of tegen de paal uh, aankomt. Het zou. Uh... Ook heel mooi zijn geweest. Nu is het een doeltrap voor Coutinho. Maar die doeltrap komt meteen weer terecht bij VVV. VVV dat wat feller op de bal zit. Wat leuker voetbalt en wat meer mogelijkheden heeft dan ADO Den Haag. En dus verdient met 2-1 voorstaat. Is het Ucebo. Die in een 2 aan gaat. kijken of hij langer stelt hem op tijd bij de bel brengen. Hij komt inderdaad bij de bal. Maar tikt hem dan zelf over de achterlijn. Zegt nog tegen de grensrechter. Meneer de grensrechter weet u het zeker. En die weet het heel zeker. Want die zag een paar witte voetbalschoenen met gele kousen daar. De bal het laatst raken. Dus een doeltrap na 65 minuten voor Ado Den Haag. Met een 2-1 voorsprong voor VVV-Twembo. Vitesse Excelsior eindigde in 3-2. Uh, maar Excelsior kwam wel eerst met 2-0 voorgestaan. Er kwam 2-2 uh, op het bord door twee strafschoppen van Butner Alexander Butner. Je komt net uit de kleedkamer. Uh, Euforie Alom. Ja, natuurlijk. Iedereen is blij als je ziet uh, hoe we ons zelf terugvecht in de wedstrijd. En, uh, ja, iedereen ziet dat het geen, uh, geen goede wedstrijd was. En, uh, ik denk dat we tweede helft uh, karakter hebben getoond en goed zijn terugkomen. Maar ik neem aan dat er ook blijdschap is omdat jullie de play-offs hebben gehaald definitief nu. Ja, tuurlijk. Dat was als eerste ons doelstelling. En uh, als je dat haalt, dan ben je met z'n allen uh, tevreden. en uh, Ja, natuurlijk. Iedereen is blij dat, uh, dat we dat hebben gehaald. Waarom speelden jullie zo warrig? Laat, laat we het zo maar noemen. Ja, ik weet het ook niet. Het was net... Uh, ja, het was, begon een beetje moeizaam. Uh, net balletjes die net niet aankwamen... En, uh, ja, het was een, was een opstart en je ziet dat we de tweede helft wel beter beginnen en uh, ja, ons goed uh, terugvecht in de wedstrijd. Dan neem jij nu de penalties bij, bij Vitesse. Boni heeft er eentje gemist tegen Heracles. Uh, je knalt ze er hard in, hè? Nou, ik heb zelf ook eentje gemist en uh, ja, ik, uh, ik wil ze nu gewoon gekke hard erin schieten en uh, ja, ze er goed in. Hoe is het nou met jou? Want er is wel wat te doen geweest om jou, hè? Je bent een beetje genoemd, Nederlands elftal, aan die linkerkant. Doet dat wat met je? Ja, natuurlijk. Het uh, doet je goed dat mensen over je praten. En, uh, ja, het enige wat ik kan doen is uh, presteren bij Vitesse. En, uh, en laten zien dat ik een uh, hoog niveau haal. En uh, dat probeer ik elke week te doen. En uh, ja, ik probeer elke week sterker te worden. Ja, nu zeggen de mensen, ja, Buurt, uh, geen internationale ervaring. Dat moet je nooit doen. Anderen zeggen, nou, dat zou die best wel aan kunnen. Hoe, hoe, hoe zie je dat zelf? Nou, ik speel nu eenmaal bij Vitesse. En Vitesse speelt nog geen, uh, geen Europees. En uh, Ik denk dat ik er niks aan kon, kan doen dat ik nog geen Europese wedstrijd heb gespeeld. Maar ik heb het vertrouwen in mezelf dat ik, dat ik kan laten zien dat ik het kan. Als je nu kijkt naar het seizoen van Vitesse, hè? hadden jullie dit ooit van tevoren verwacht? Nee, ik denk dat, uh, dat Vitesse heel lang deze plaats niet meer heeft gehaald. En um, ja, iedereen uh, weet wat Vitesse' doelstelling is. En als je het eerste jaar uh, de play-offs al had, dan, uh, dan denk je dat je mag terugkijken op een uh, goed seizoen. Alexander Butner na 3-2 overwinningen van zijn ploeg op Excelsior... zwaar bevochten tegen 10 man van Excelsior op het laatst. Eh, want Excelsior had met 2-0 voorgestaan. VVV-ADO en die houtknapsen fluit alweer. Ja, en ik moest wel lachen om een opmerking van een meneer achter mij... in uh, een van die sponsorboxen. Toen uh, Ucebo weer een slechte paas gaf. Uh, die riep van uh, zoiets wil je niet eens in je kerstpakket hebben. Ja, er is er maar één van, dus dan moet je een eenmansbedrijf hebben. Wil je die man in je kerstpakket uh, kunnen stoppen? Overigens een groot kerstpakket, want uh, Ucebo is twee meter. Maar ik vind dat zo'n man die uh, werkelijk de ene dramatische actie... naar de andere afwisselt met hele leuke acties... Dat, uh, daar komt het publiek toch een beetje voor. In ieder geval niet die meneer achter mij. 2-1, uh, nog altijd voor vvv uh, Slechte bal van Thierry. Gaat de bal weer naar voren. Is het uh, balbezit? Ja, hij blijft een beetje in de buurt uh, van Ocebo hangen. Nou, dat doet hij weer goed. Brengt de bal naar buiten. En dan een forse overtreding. Maar uh, een uh, gele kaart. Ja, terecht. En is dat uh, doel? Dat is een tweede gele kaart. Jawel, u kunt gaan. Bedankt, tot ziens. Uh, Doe stralen stellen. Het is uh, zijn dag. Ja, het doelpunt in het ene. Het doelpunt in het eigen doel. Twee keer geel. Wordt nu uh, getroost door Emenieke... Ja, uh, Kenneth Omeru gaat uh, naar de kant met twee keer geel. Eerst rood. Nou, deze wedstrijd gaat hij uh, niet vergeten. Een prachtig doelpunt maakte hij nadat hij een uh, niet te missen kans had gekregen vlak daarvoor. Uh, dat was de 1-1. En toen maakte hij uh, nog een schitterende goal. Waarbij zijn keeper uh, kansloos was. Maar ja, het was zijn eigen keeper. Dus was dat een uh, eigen doelpunt. En nu dus twee gele kaarten. En Omeru mag uh, naar de kleedkamer. Hij gaat die trap op. Helemaal omhoog in de prachtige oude koel cool waar we nog maar uh, twee jaar van kunnen genieten. Want dan gaat VVV naar een nieuw stadion. Maar nu moet hij die lange trap op naar boven. Uh, want een trap op naar beneden is wat lastig. Hij moet de douche in. Want uh, Ado Den Haag gaat verder met 10 man en ook nog met een 2-1 achterstand. Eerder vanavond uh, eindigde Vitesse Excelsior in 3-2. Ik heb het al een paar keer gezegd. Excelsior had met 2-0 voorgestaan. Dus zal de trainer van Excelsior als John wel niet blij zijn... als hij uh, met Jaros praat. Ik denk dat je zo na de wedstrijd met hetzelfde gevoel hebt gestaan dit seizoen. Zo vaak dat er meer had ingezeten. Dat je een punt of misschien wel drie punten had kunnen pakken. en Dan sta je toch weer met lege handen. Hoe kan dat toch? Ja, jij heb je, hebt, je hebt hier gelijk in. Ik heb, uh, ik heb dit inderdaad vaker meegemaakt... Um, ja, dat heeft misschien ook een beetje te maken met slimmigheid. Ik, eh, ik zei net ook al eh, bij de andere camera... ik vind dat wij zelf deze overwinning weg hebben gegeven. En dat, eh, dat vind ik jammer. Waar ging het uiteindelijk dan toch fout? Nou, wat ik al zei, in slimmigheid, die, die eerste penalty. Ja, dat, dat hoef je niet te doen. Ik bedoel, er is niks aan de hand, Hofs. hensbal bedoel je van Schenkelveld? Ja, uh, Hofs zit uh, op de 16 en uh, als hij daar kopt, nou, dan denk ik niet eens dat hij het doel haalt. Ook niet de grootste van het stel? Nee, daarom, dus uh, ik vond dat niet slim. Ja, dan krijg je die penalty tegen en daarna moet je gewoon lekker blijven voetballen, want ik vond dat wij het onder controle hadden. Verwijt je dat je ploeg? Nou, dat zal er wel bij moeten. Ik, ik, ik heb ook gezegd van jongens, we hebben keihard gewerkt, we hebben goed gevoetbald, maar je staat weer met lege handen. En uh, dat, uh, dat uh, weer met lege handen, ja dat doet zeer. En dat kun je eigenlijk uh, voorkomen door, door het af te maken. Nu heb jij van de week te horen gekregen dat je volgend jaar geen trainer meer bent van Excelsior. Hoe vreemd is het dan om hier een wedstrijd te coachen in die slotfase van de competitie? Is dat moeilijk voor jou? Nee, want het is mijn werk en uh, ik ben tot, uh, tot uh, 1 juli ben ik, uh, ben ik in dienst van Excelsior. Dus, en dan gaan we alles aan doen om, uh, om Excelsior in de eredivisie te houden. En daar hadden we vandaag een stap in kunnen zetten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Heb je het gevoel dat jouw ploeg iets wil geven daarvoor? Als je zo'n wedstrijd kijkt vandaag tegen, in, tegen uh, Vitesse in de dan? Nou, als je ziet... hoe. Een stapje extra voor jou? Ja, nou ja, een stapje extra voor mij. Ik, ik, ik heb ook gezegd, je doet het niet alleen voor mij. Je doet het voor jezelf en voor Excelsior. En ik kom er in feite, kom ik er nu ook bij. Maar in feite voetbal je eerst voor jezelf en voor Excelsior. En uh, maar je merkt dat die jongens gewoon alles willen geven. En als je ziet hoe dat ze van het veld afkomen... ja, je kan ze helemaal niks spaarlijk nemen. En dat is eigenlijk al het hele seizoen. He, die jongens die geven gewoon alles. En daar ben ik altijd heel erg trots op. Dat is het minste wat je kunt doen. Maar uh, ja, dat doen ze.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 Springsteen, we take care of our own. VVV ADO en die houdt En we krijgen nu de wissel. Ali Boussabon komt erin. Mike van Duinen heeft het als spits niet echt uh, kunnen doen tegen VVV. En wordt naar de kant gehaald door Marie Steen. Uh, wat hebben we nog te gaan? Een kwartier. En wat is de stand? 2-1 in het voordeel van VVV. 10 man van ADO Den Haag naar de rode kaart voor Omeru. En uh, Ado wel in de aanval. Ali Boesemon, aardige bal voor het doel. Immers heeft de bal voor de voeten. Schiet dan, jongen. En hij doet dat uh, in uh, uiterste instantie en raakt aan de tegenstander. Heeft weer de bal, gaat uh, de bal voorgeven en dan met heel veel moeite wordt de bal tot uh, corner verwerkt door Danny Holla. En dat mag eigenlijk niet gebeuren als je 11 tegen 10 speelt en uh, zo mogelijkheden weggeeft als VVV Venlo zijnde. Maar het maakt uh, de wedstrijd toch wel weer leuker op de hoekschop vanaf de rechterkant. Gaat uh, genomen worden door Sherry. Je doet dat bij de tweede paal, wordt weggekomen die bal. En dan uh, ingeschoten, ja ingeschoten. Die bal gaat, uh, komt ongeveer tegen de cornervlag aan. Dus niet echt heel uh, lekker geraakt gaan we een wissel krijgen aan de kant van WWW Wenlo. Met uh, tien komt Robert Cullen erin de halve. Uh, uh, Japanners, Japans uiterlijk. Veel uh, Japanse uh, uh, journalisten uiteraard. Weer hier. Er is zelfs een Japanse fanclub in Tokio. Uh, voor uh, VVW Venlo. Die zitten midden in de nacht. Want het is daar een uurtje of zes, zeven later dan hier te kijken naar deze wedstrijd. En die zullen met veel plezier zien dat Robert Cullen erin komt. En dat VVW Venlo voorstaat. Nu komt hij erin. En Fleuren gaat naar de kant. En dan uh, hebben we... Of, uh, Brian Linsen gaat uh, naar de kant. De nummer 11. En uh, Kullen er dus in. Nou, wat gaan we nog krijgen in dat laatste kwartier? Ik denk dat Ado toch gaat proberen om uh, een gedeelte van de premie binnen te halen. Door minimaal een gelijk spel eruit te halen. Maar VVV, zo gaf Ton al aan. Gaat het spel wat breder maken. Doet dat ook met Kullen aan de zijkant. En uh, nu speelt uh, die lange Uchebo in de spits. En Cullen aan de rechterkant wil ze het aan de linkerkant. Het spel wat breder houden omdat je een mannetje meer hebt. En uh, proberen zo die man situatie uit te bouwen. Als Coutinho de bal naar voren knalt. Maar immers niet kan koppen. De bal wel wordt opgevangen door Toornstra. Dat, doet dat goed naar Boesabon. Boussabon naar de doorgelopen Toornstra. Is het uitstekend werk van Kruisen Die ertussen zit de bal over de zijlijn trapt. En zo nog 13 minuten te gaan bij VVV Venlo tegen ADO Den Haag. Even die inworp nog meenemen. Want die bal kan zo. ...maar voor het doel gaan komen, omdat het bij de vlag is. Boesabon probeert er langs te gaan. Nou, nu gaat hij wel zeker voor het doel komen... ...want het is een hoekschop uh, geworden... Uh, ...via een uh, been van VVV. In dit geval was het uh, super... Uh, ...die haal ik steeds door elkaar, Leiva Cabessi die de bal laatst raakte, en dus de hoekschop door Thierry... met het linkerbeen vanaf de rechterkant. Dat kan gevaarlijk worden, want die kan de bal aardig raken... doet hem eh, voor doel, brengt hem voor het doel, bal weggekopt... bal teruggebracht, en dan staat er niemand van Adel Den Haag... wordt de bal hard weggeramd en staat er nog altijd 2-1... met nog 12 minuten te gaan in voordeel van VVV. Ja, en dat het op het laatst nog helemaal kan veranderen... dat bleek bij Utrecht nak, want Utrecht stond lange tijd met 1-0 voor... maar uiteindelijk verloor uh, Utrecht door drie goals van nak... in de slotfase met... De 3-1. Ragnar meer in gesprek met NAC-speler Robert Schilder. In hoeverre hielden jullie nog rekening met deze uitslag in de rust? Want het oogde wat tam, mag ik dat zeggen? Ja, mag je van mij zeggen hoor. Nou ja, eind van de eerste helft kwamen we al iets beter in de wedstrijd. Ik kon op het middenveld wat makkelijker de vrije man vinden. En ja, daar hebben we ons een beetje aan vastgehouden. We hebben gezegd ja, de de vrije mannen op het middenveld is wel te vinden. En alleen dan moet het tempo wat, wat omhoog en wat uh, ja, sneller doordraaien. Ja, dat is tweede dat eigenlijk uh, super gelukt. Ja, daar geen twijfel over. Mogen we je wat dat betreft feliciteren met lijfsbehoud, vind je? Ja, maar, want uh, daar speelden wij voor. Uh, dat was de realiteit. Het was uh, voor ons teleurstellend dat dat, dat, dat een, uiteindelijk een doelstelling is geworden. Maar het, uh, ja, dat was de realiteit. Dus we zijn blij dat we erin, uh, erin uh, blijven. Hoe moeilijk is het geweest de afgelopen periode? Want met name de financiën zijn nog altijd niet op orde bij NAC Breda. Ik bedoel, dat merkte jullie ook? Ja, dat is moeilijk. Uh, dat is, uh... ja, je moet, uh... We hebben een paar keer aardig moeten slikken als, als spelersgroep zijn. Maar uh, ja, kijk, uh... uiteindelijk is dat niet, niet een... Uh... Ik bedoel, ja, we kunnen gewoon goed trainen en we staan met elf man op het veld. en We hebben een selectie staan die, die gewoon, uh... ja, zeker in de midden moet wanneer de divisie moet kunnen spelen. Dus... Dus daar willen we ook weer niet te veel naar wijzen. Maar het, ja, dat het uh, niet altijd even makkelijk is, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Er is voor jou een ontsnappingsroute in de maak, zo lijkt het, richting Enschede, FC Twente. Ik bedoel, wat kun je daarover zeggen? Is daar de afgelopen dagen nog iets concreets in uh, voorbijgekomen? Uh, nou, ik, uh, ja, ik heb begrepen dat er wat interesse is. Maar de clubs hebben nog niet officieel met elkaar gesproken. Dus echt concreet is het mij ook nog niet. Nog niet zo lang geleden zei jij van ik heb het hier eigenlijk wel goed naar mijn zin. Ik bedoel, is dat veranderd? Heb je in de gaten dat als je wat serieuzer wil de komende jaren dat je weg moet bij NAC? Nee, dat is niet veranderd. Want ik heb nog steeds uh, heel goed naar mijn zin. En NAC is echt, echt een geweldige club om voor te spelen. Dat is, uh, dat is niet veranderd. Alleen ja, ik heb uh, vanaf het begin af aan al uit, uitgesproken dat ik wel de ambitie heb om uh, ooit nog een keer een stap omhoog te maken. En uh, ja, als die... Uh, als het moment nu is gekomen, dan, dan is het mooi. Maar als ik uh, volgend jaar nog een jaar uh, in Breda moet voetballen... dan doe ik het echt met alle plezier. Robert Schilder, de maker van de 1-1. En toen ging het helemaal goed voor NAC en verkeerd voor FC Utrecht. Ik denk dat we dat ook wel horen van de trainer van de FC Utrecht, Jan Wouters. Even misschien de conclusie als eerste, Jan. Um, is het seizoen over? Is die laatste sprank hoop op Europees voetbal via de play-offs nu wel weg? Ja, dat, dat, ik denk het wel. He, we, je moest al uh, zelf winnen om, uh, om, om, om bij te blijven en, en om gebruik te maken van fouten van anderen. Ja, en als je achtervolger bent en je gaat zelf in de fout, dan, uh, ja, dan uh, zal het moeilijk worden. Of misschien niet meer mogelijk. Dat is vervelend, want we kennen Utrecht als een ploeg die daar normaal gesproken bij hoort. Waar is het misgegaan? Nou, vanavond... Uh... Moet ik ten eerste een compliment aan NAC geven. Wij hadden absoluut geen antwoord op een positiespel. En als je dan zelf aan de, aan de bal bent, ja, dan, dan kunnen wij veel meer brengen. En dat hebben we vanavond niet gedaan. Uh, dan kom je wel op 1-0 voor. Maar uh, toen konden we al zien uh, dat, dat we het moeilijk hadden. Uh, dan wordt het 1-1. Ja, dan hebben we toch nog geprobeerd om, uh, om alle risico te nemen. En, en dan weet je ook dat je heel veel ruimte weggeeft. Dat je hem ook kan verliezen. Maar we hebben gewoon alle risico genomen om uh, alsnog te proberen in winst om te zetten. We hebben wel kansjes voor gehad, maar het is, uh, is niet gelukt vandaag. Nou is het publiek toch weer zo kritisch na afloop? Ik heb het gevoel dat de spelers meteen naar binnen zijn gegaan. Dat wordt de ploeg dan weer verweten. Uh, Spreekkoren van Schaamje en zo. Bedoel, Heb je daar begrip voor? Mensen willen toch meer zien om de een of andere reden, lijkt het wel. Ja, nou, het, het is in ieder geval wel zo. Uh, uh, we weten dat het publiek uh, hier aanvallend voetbal wil zien. Uh, dat proberen we ook. Alleen in sommige wedstrijden lukt het niet. En uh, ja, ook momenten dat het moeilijk is uh, met 1-0 en, en we spelen een bal terug. Ja, dan, dan wordt het dan niet geaccepteerd. En uh, ja, dat, dat is voor de spelers wel eens moeilijk. Met welk gevoel stap je straks in de auto naar huis? Je hebt je contract verlengd, bijgetekend. Het seizoen zit erop. Ik bedoel, wat zal straks achter het stuur de gedachte zijn? Nou. De overheers en de gedachte is gewoon de teleurstelling van vanavond. Omdat je weet, als je, als je een goed resultaat had gehaald... dat je het misschien nog een beetje spannend had kunnen houden. Dat is niet zo, maar ja, de teleurstelling. Dat was Jan Wouters. Uh, VVV-ADO, ja, die spanning zit daar nog in, hoewel, en <laughs> Daar denken sommige mensen anders over. Want ik zie al heel wat mensen weggaan. Op zoek naar een verwarmd terrasje. Waarschijnlijk voor een lekker uh, zaterdagavonddrankje. 2-1, de voorsprong voor VVV. Venlo. Maar VVV maakt het zichzelf wel heel erg moeilijk. Geeft mogelijkheden aan ADO Den Haag. En uh, met nog zeven minuten te gaan. Tegen 10 mannen van ADO Den Haag vergeet dat niet. Dan is het uh, ADO dat uh, de laatste minuten gewoon... Uh, het het sterkste is en eigenlijk uh, misschien wel een doelpuntje had verdiend. Terwijl, als ik kijk naar het spel, uh, VVV al lang de genadeklap had kunnen geven. Maar Wildschut is niet in vorm vanavond. Hij heeft nu uh, toevallig de bal. Kijken of het uh, nu wel een keer lukt. En meteen twee man op zijn huid. En dan gaat hij heel lang pingelen terwijl hij de bal gewoon aan een uh, medespeler moet geven. Hij heeft nu mazzel dat de bal over de zijlijn wordt uh, uh, geschopt door een tegenstander. In dit geval Ahmed Ami. En er een uh, inborp komt voor VVV Venlo. Dan zegt, uh, dat ben je mooi klaar mee. Ik kruis uh, tegen zijn linksbek die ongeveer 100 meter verderop staat. Wil jij hem nemen? Die zegt, ja, bekijk het even. Ik ga het hele end niet lopen. Dus doet Kruis het zelf. En die gooit hem meteen naar tegenstander, naar Toornstra. Maar die levert hem ook meteen in. ...bij VVV en kan de bal door Sela naar voren worden gebracht richting Uchebo. Weinig meer van gezien. Na de uh, wedstrijd die hij tot nu toe heeft gespeeld met heel veel goede... ...maar ook heel veel slechte acties is het uh, Coutinho die de bal heeft. We hebben nog te gaan. Ruim vijf minuten in deze wedstrijd. De bal gaat de diepte richting Immers. Wordt uh, weggekopt door Yoshida. Wordt opgevangen door Toornstra van Ado Den Haag. Het staat stil bij VVV. En Elbers, die in de ploeg is gekomen bij Ado Den Haag, heeft de bal aan de rechterkant. Probeert er langs te gaan. Brengt de bal voor het doel. Bereikt Immers niet, die nu in de spits staat. Maar ook de afvallende bal wordt meteen weer opgevangen door Ado Den Haag. Via Ami gaat de bal naar Visser. Visser even terug naar Horvat. Horvat, alles bijna op de helft van VVV. Uh, er wordt de bal in de diepte gespeeld naar uh, Boussabon. Maar die raakt hem kwijt. En dan uh, weer gekneuter van uh, VVV. Meteen de bal weer kwijt. Kan uh, Thierry de bal naar de buitenkant brengen. En doet dat uh, goed. Naar Elbers. Elbers trekt naar binnen. Elbers kijkt. Wie loopt er vrij? Immers loopt vrij. Maar hij zoekt uh, de buitenkant. Vers Thierry. Thierry gaat hem dan wel richting Immers uh, spelen. Immers komt de bal door. En dan uh, is het uh, bijna Toornstra die de bal onder controle kan krijgen. Maar er niet dat er weer een uh, VVV-been uh, aanzat, Maar VVV verspeelt de bal. Meteen weer opgevangen door Ado Den Haag. Bal naar Boussabon. Maar die staat te pitten. Krijgt de bal niet onder controle. En dan is er de counter. 2 tegen 1. Als de bal goed is, die is niet goed. Wordt opgevangen door Ami. We gaan nog een spannende laatste vijf minuten in. En uh, VVV leidt met 2 tegen Ado. Tijd voor een plaatje waar ik heb van heb begrepen dat jij de tekst had kunnen schrijven, Ronald. Look inside. <middels>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 Een leuk plaatje van Allen, maar nu moeten we winnen. En die houdt luisteren. Geweldige plaat, Ronald. Ik vond uh, de, met name de geluidjes tussendoor het leukst. Het is uh, nog altijd 2-1. Je moet inderdaad naar mij luisteren. En uh, ik weet niet hoe lang je erover gedaan hebt om die tekst te schrijven, maar. Mijn complimenten. Het is 2-1 in de slotminuut van deze wedstrijd. Die werkelijk het aanzien niet meer waard is. Maar nog altijd spannend is. Ja, nee, die topper is niet. Uh, ja, ik krijg nog drie minuten erbij. Uh, ik zit zo'n beetje nog met Jeroen Guter alleen hier op de tribune. Want de rest is uh, onge ongeveer in de kroeg uh, aanbeland. En ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Een vrije trap nog voor Ado Den Haag. Bij een 2-1 voorsprong voor VVV Venlo. Doelpunten van McGuire. 1-0. Omeru De gelijkmaker 1-1. En een eigen doelpunt van Omeru. 2-1 voor VVV. Allemaal in de eerste 23 bijzonder leuke minuten. Daarna is wel wat weggevallen. De vrije trap. Toornstra staat erbij. Langs de muur. Nee, niet langs de muur. In de muur. En een hoekschop levert het op. We zitten dus in de extra tijd. Het maakt voor beide ploegen echt helemaal niets meer uit. VVV gaat uh, na competitie spelen. En ADO uh, ja, loopt uh, deze competitie bloedeloos ten einde. Woensdag nog tegen PSV. Uh, dat zal moeten zonder Immers, want die heeft een gele kaart gekregen. Hij komt nu de bal over het doel. En dat was een uh, gele kaart uh, waard voor, voor een schorsing. En die krijgt hij dan ook, want hij stond op scherp. Dus geen Immers tegen PSV aanstaande woensdag in Eindhoven. Hij gaat hem nog een keer het veld in brengen. hij is Dennis Gentenaar. Doet dat uh, rustig in zijn uh, maagdelijk witte pak. Hij heeft het toch af en toe wat moeilijk gehad. Zeker in de tweede helft toen Ado met 10 man kwam te staan. En daar mag... Het VVV zich uh, het kwalijk nemen dat men niet doorgedrukt heeft. Uh, Ucebo kreeg nog een paar aardige kansen. Maar die speelde de meest vreemde wedstrijd die ik een voetballer ooit heb zien spelen. Prachtige acties afgewisseld met kinderlijke uh, fouten. En dat uh, past wel een beetje bij deze speler. Coutinho brengt de bal naar voren. Ramt om richting Immers. Immers kan die koppen neten. Yoshida die de bal kopt. En dan Meuwers uh, die hem uh, doorspeelt naar Ucebo. Dat doet hij weer uitstekend. Buitenkant voet naar Wildschut. Jammer dat Wildschut uh, niet zijn acties had vandaag. Zoals hij die eigenlijk het hele seizoen al heeft. En waarmee hij zich in de kijk heeft gespeeld. Overigens Ucebo verliest de bal op uh, fantastische wijze. En kan Ado weer in uh, balbezit in de aanval gaan. Dan is het een overtreding. Gezien door de scheidsrechter. Maar het bal, de bal blijft voor VVV. En dan kan Uchebo weer een mooie actie doen. Want hij speelt er wel uitstekend naar de rechterkant. Naar Kullen. Doorlopen, Uchebo. Dan kan je misschien van Kullen terugkrijgen. Want je bent nu spits. Dat doet hij niet. Kullen loopt het strafschopgebied binnen. Kullen. Geen doelpunt. Afvallende bal. Nee, ook niet bij Wilschut. En dan is het uh, Kruisen die de bal heeft gekregen. Gaat er voor het doel brengen. Doet dat naar Kullen. Kullen. Uchebo Buitenspel. Vlag omhoog. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. Nog één keer mag aan de bal naar voren brengen, terwijl Ucebo tegen de grond knalt. En het spel wel verder gaat, want Coutinho heeft de bal naar voren gespeeld. Wordt opgevangen door Toornstra, de bal. En Toornstra gaat hem weer voor het doel brengen, richting Boussabon. Kan Boussabon koppen? Ja. Nee. En dan een doep. Nee. wat een redding zegt van Gentenaar. Maar er is al gefloten door scheidszetten van Hulten... voor een overtreding van Boussabon. Die krijgt ervoor ook nog de gele kaart. Ben je mooi klaar mee in de slotseconde van deze wedstrijd? Is eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Maar goed, het uh, hoort erbij. Uh, en dan mag je weer op het uh, wedstrijdformulier allerlei aantekeningen gaan maken. Ucebo overigens een metertje of 100 aan de andere kant van het veld. Nog steeds tegen de vlakte. Wordt uh, door twee man proberen ze hem overend te krijgen. Maar dat wil niet helemaal lukken. Want hij gaat lang uit liggen. Zoals kleine kinderen doen als ze in een supermarkt uh, hun snoepje niet krijgen. Ucebo gaat helemaal lang uit liggen. Ligt daar in het doelgebied. Nu boet van Hulten. Ook al uh, niet meer een van de jongsten van de andere kant van het veld naar Uchebo komen. Om tegen hem te zeggen, joh, ga staan. We zitten in de slotseconde. Uh, nou, dat doet hij ook nog. Ja. Hij is hartstikke gek hoor, Uchebo. Ik was blijven liggen, want nu sta je echt voor gek. Hij gaat staan en uh, Van Hulten loopt terug naar uh, de middencirkel. Uchebo komt op een sukkeldrafje teruglopen. En wat doet Van Hulten? Die geeft de vrije trap dus aan uh, VVV Venlo. Een hilarische wedstrijd door Uchebo, Want daardoor is deze wedstrijd leuk geworden. Hij gaat helemaal nergens om. Het staat 2-1 voor VVV. Daar zal het ook bij blijven. Want uh, Van Hulte gaat nu afluiten. Einde wedstrijd. 2-1 gewonnen door VVV Venlo van Ado Den Haag. Met dank aan Ucebo. De Langs de lijn. In Duitsland werd vorige week al het feestje gevierd... voor het landskampioenschap van Borussia Dortmund. Vandaag was Schalke 04 aan de beurt. Met een overwinning op Hertha BSC... plaatste de formatie van Huub Stevens zich voor de Champions League. Kampioen Dortmund en Bayern München, dat tweede wordt, waren al zeker van deelname. Voor Huub Stevens was de kwalificatie goed nieuws... evenals de contractverlenging van oud PSV Jefferson Farfan. Das ist schön, aber das ist auch wieder eine neue Herausforderung für so eine junge Mannschaft. Ich freue mich natürlich, dass Jeff verlängert hat. Ähm, aber doch ein Spieler mit Schnelligkeit vorne dabei, der eine gute Flanke schlägt, der torgefährlich ist. Äh, und ich hoffe, dass er nächste Saison über das ganze Saison fit bleibt. Weil das braucht er auch. Er braucht auch eine gute fitness die had dat tijdswijze niet gehaald, Tijdenswijze zag ik. Stevens is gelukkig ja. omdat het weer een nieuwe stap is voor zijn jonge ploeg. Hij hoopt dat Farfan volgend seizoen fit blijft. Want daar heeft het volgens hem dit seizoen wel eens aan ontbroken. Twee treffers van Schalke kwamen op naam van Klaas-Jan Huntelaar... die daarmee Mario Gomez passeerde op de topscorerslijst. De International voert die lijst nu aan met 27 treffers. één meer dan de spits van Bayern. Borussia Dortmund versloeg in de voorlaatste competitiewedstrijd Kaiserslautern met 5-2 en is nu al 27 duels aan achter elkaar ongeslagen. Een record. Een ander record ligt ook voor het oprapen, het hoogste puntenaantal. Na 33 wedstrijden heeft Dortmund 78 punten, één minder dan het aantal dat Bayern München twee keer haalde in de jaren 70. In de strijd om degradatie gaat het op de laatste speeldag tussen Köln en Hertha BSC. Nummer 16, Köln heeft een voorsprong van twee punten op Hertha dat 17e staat. Eén van de twee degradeert rechtstreeks. De andere speelt een promotie-degradatiewedstrijd tegen een team uit de tweede Bundesliga. Kajsers weet al zeker dat het in die tweede Bundesliga speelt volgend seizoen. Arsenal-captain Robin van Persie maakte in de uitwedstrijd tegen Stoke City zijn 28 e van dit seizoen. Daarmee sloot hij een bijzondere week af waarin hij zowel door de spelers als door de pers werd uitgeroepen... tot beste speler van het seizoen in de Premier League. Ook zijn coach, Arsène Wenger, sprak zijn waardering uit. Ja, hij, hij had wat je uh, expect van elk groot speler. Ik zou zeggen, eerst of all uh, class, klas, class. klas. En dan de kwaliteit van zijn passing, de kwaliteit van zijn providing is great. En hij heeft iets aan het the game dat iedereen heeft everybody. dat hij een great fighter is. well. is dat combatieve side to zijn game dat is absoluut uh, fantastisch. En dat is waarom iedereen voor hem this season. Wenger vindt dat Van Persie alles heeft wat je van een grote speler mag verwachten. Uitzonderlijke klasse, goede Pasing en hij voegt iets toe. Ondanks een doelpunt kon Van Persie niet voorkomen dat Arsenal met 1-1 gelijk speelde. verliezen in de strijd om de derde plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League. Gelukkig voor Van Persie en zijn collega's wist Newcastle uh, United niet te profiteren. Bij Wigan en werd een forse nederlaag geleden en kon doelman Tim Krul vier keer de bal uit het net halen. Ondanks de 4-0 nederlaag behoudt Newcastle de vierde plaats, maar de concurrentie ligt op de loer. Tottenham en Chelsea komen morgen in actie en zij kunnen wel profiteren van die twee uitgeleiders. Maandag staat de topper tussen Manchester United en Manchester City... op het programma, de nummers 1 en 2. City speelt daar thuis overigens. Dan Spanje, daar is de eerste beslissing gevallen. Racing Santander verloor met 3-0 bij Real Sociedad. En kan daardoor degradatie niet meer ontlopen. Na tien jaar op het hoogste niveau gaat Santander volgend seizoen verder in de Segunda División. Levante klom naar de vierde plaats dankzij een 3-1-overwinning op Sporting Gijón. Of Levante daar echt iets mee opschiet, weet het pas morgen. Want dan speelt Malaga tegen Valencia in een rechtstreeks gevecht om de derde plaats. Ook de titelkandidaten komen morgen in actie en kunnen hun katen van afgelopen week in de Champions League dan wegspoelen. Real Madrid thuis tegen Sevilla en Barcelona uit Rayo Vallecano. Dan Italië, daar komen de titelkandidaten pas morgen in actie. Napoli, een van de kandidaten voor de voorronde van de Champions League... speelt momenteel tegen AS Roma. Vlak voor tijd staat het 2-2, waarmee Napoli dure punten verspeelt. In België is Anderlecht hard op weg naar het kampioenschap. In de play-offs werd gisteren met 4-0 gewonnen van de Racing Genk... terwijl concurrent Club Brugge verloor. A-agent was vandaag in eigen huis met 2-1 te sterk. En daardoor is de achterstand op Anderlecht opgelopen tot 7 punten. Time to be with the one you love, and you know, when night comes, baby, God knows you so far away. I'm in the mood, I'm in the mood, I'm in the mood for love. love. told me to leave that girl alone, but my mother didn't know what that little girl was putting down on me, move, I'm in the mood, I'm in the mood, in the mood for love. John Lee Hoeker, I'm in the mood. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Laten we maar nou beginnen met Heracles tegen Veen. Het eindigt in 2-4. Bij rust was het 0-1 door Dost. 0-2 het door Narsing. 1-2 door Overton. Dat was uit een strafschop. 1-3 door Juricic, 2-3 door Bruns en 2-4 door Dost. De uitslag doet vermoeden dat het een eenvoudige overwinning was... voor Heerenveen, maar niets is minder waar. Daarover de trainer van de Vriezen, Ron Jans. Ja, het had ook eh, 8-6 of eh, 6-8 eh, kunnen zijn. Dus eh, de uitslag zegt niet altijd alles over een wedstrijd. En zeker niet na het eerste half uur staan wij met eh, 1-0 voor. Terwijl eh, Herakles eigenlijk eh, dik voor had moeten staan. Volgens Jans speelde Herakles uitstekend voetbal. In trainerstaal klinkt dat zo.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 Herakles kan als verliezend bekerfinalist Europa ingaan... maar dan moet PSV wel tweede worden in de competitie. Door het verlies van vanavond wordt die afhankelijkheid alleen maar groter. De trainer, althans de waarnemend trainer Henry Cruz...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 het zag er niet uh, bijzonder aantrekkelijk uit. Maar ja, uh, het is een keuze waardoor je gewoon kan spelen. En dat uh, pakt goed uit. Vitesse Excelsior dan 3-2. Bij rust was het 1-2. 0-1 werd het door jan Adi van der Heijden. Hé, hey, zult u zeggen, die speelt er bij Vitesse? Ja, klopt. Want het was een schitterende goalbal, maar wel in eigen doel. In de kruising zelfs. Aalberg maakte 0-2. Toen werd het 1-2 vlak voor rust door Butner uit een penalty. En 2-2, opnieuw door Butner, ver naar rust... Ook nieuw uit een penalty. En in de blessure tijd van Ginkel 3-2. Rood was er voor Jordi van Delen Hij kreeg tweemaal geel. Vitesse is zeker van de play-offs voor Europees voetbal. Wat doe je dan als trainer? Ga je een deel van de selectie rust geven? Dat vragen we aan trainer John van der Brom. Nee, het is, het is de onzin. Uh, volgende week speel je play-offs. Het uh, zal gek zijn om nu te zeggen... van. Uh...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 Dan Utrecht-NAC, dat werd 1-3 na een 1-0 rust dan door een goal van de Moerje. Het werd gelijk door Schilder, 1-2 door Schalk en 1-3 in de slotfase door Sarpong. Voor Utrecht valt er niets meer te halen en NAC is veilig, dus daar valt ook niks meer voor te halen. Robert Schilder vindt dat wel een felicitatie waard. wel, ja, want uh, Daar speelden wij voor, uh, dat was de realiteit. Het was uh, voor ons te dat dat, dat een, uiteindelijk een doelstelling is geworden. Maar het, uh, ja, dat was de realiteit, dus wij zijn blij dat we erin, uh, erin uh, blijven.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 als het moment nu is gekomen, dan, dan is het mooi. Maar als ik uh, volgend jaar nog een jaar uh, in Breda moet voetballen... dan doe ik het echt met alle plezier. Alex Schalk scoorde opnieuw vrij. Hij heeft zich door de schorsing van Santi Kolk behoorlijk in de kijker gespeeld. Gezien de slechte financiële situatie in Breda... zal trainer John Karelsen rekening houden, moeten houden met het vertrek van Schalk. Ja, natuurlijk ben ik er bang voor. Dat is nog eenmaal de situatie waarin we zitten. En daar kunnen we lang en breed uh, over praten. En uh, de kun je van wakker gaan liggen, maar de feiten liggen er. Kijk, je hebt uh, een dikke schuld als club zijnde. Uh, je hebt talentvolle spelers. En uh, dan kan dat gebeuren. Ik vind alleen wel uh, dat de club uh, niet voor een appel en een ei uh, weg moet doen. Dan moet er ook een stevig bedrag uh, tegenover staan. Maar ik hoop eigenlijk dat er niks gaat gebeuren. Dat hoop ik ook uh, met Robert Schilder en, en met Erik Bottingen. En dat hoop ik ook met Schalk dat ze gewoon lekker blijven. Voor FC Utrecht is het seizoen zo goed als voorbij. De ploeg leek zich in slaap te laten sukkelen door nak. Daarover de trainer, Jan Wouters. Nee, vind ik absoluut niet, want uh, iedereen heeft ervoor geknokt. Alleen, uh, ja, we hadden geen antwoord op het spel van NAC vandaag. Ja, uh, ik zei al, het seizoen zit er zo goed als op voor Utrecht. Wat spookte dan bij Wouters nog door het hoofd? Uh, de, de overheersende gedachte is gewoon de teleurstelling van vanavond. Omdat je weet, als je, als je een goed resultaat had gehaald... dat je uh, het misschien nog een, een beetje spannend had kunnen houden. Uh, dat is niet zo, de, maar uh, ja, de teleurstelling... VVV Venlo, Ado Den Haag eindigde in 2-1-1-0 door Maguire. 1-1 door Omeru in eigen doel. Uh, nee, sorry. 1-1 Omeru in het goede doel. En 2-1 Omeru in eigen doel. Drie minuten na zijn eerste goal. Omeru kreeg ook nog eens twee keer geel, dus rood. En we gaan eens napraten over die wedstrijd met de trainer van Ado Den Haag, Maurice Stijn. Ja, je had graag een puntje willen halen vanavond. Dan was je helemaal zeker van geweest. Maar hoe groot is nou de kans dat het uiteindelijk toch nog allemaal fout gaat na deze nederlaag?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 Ja, een hele goede fase. En ik, ik, uh, waar ik me dan het meest, meest boos over maak... is volgens mij dat het helemaal geen overtreding is aan de zijkant. Ik ben niet zo gauw iemand die over, over scheidsrechters klaagt. Maar volgens mij is er niks aan de hand. En dat kost je een vrije trap en een doelpunt. Dus ja, ik vind dat altijd vervelend. Je verwacht van je mannen altijd op en top scherpte. En uh, dat waren we niet, want na vijf minuten ligt hij erin. Nou, dan krijg je gelijk een goede kans aan een vrije trap. Je maakt een goede kop met 1-1. Nou, dan is het lullig dat, dat we in dan die fase de wedstrijd eigenlijk denk ik, redelijk uh, onder controle hebben. Dat, dat er niks aan de hand is dat je een goal tegen krijgt. En dan nog uh, even gisteren. Dit was Marie Stijn van ADO Den Haag. Gisteren Groningen de Graafschap 1-1. Ajax gaat een kop, 67 uit 31. AZ is tweede, 61 uit 31. Net zoveel als Feyenoord. Vierde Heerenveen, ook 61, maar dan uit 32. Die hebben er al gespeeld. FC Twente en PSV, vijfde met 60 uit 31. Onderaan, uh, 15e ADO Den Haag... 32 uit 32. VVV heeft er 28, de Graafschap 20 en Excelsior 18. Allemaal uit 32 duels. Morgenmiddag om half 1, Roda PSV. Om half 3, Twente Ajax, Feyenoord AZ. En om half 5, NEC tegen RKC. Langs de lijn is terug. Morgenmiddag om 2 uur met Tan en Tom. En Max van Weesel zit klaar om met het oog op morgen te presenteren. Nog een prettige avond.